Twee uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het nieuwe schooljaar kan iedereen boven de 18 die dat wil volledig gevaccineerd zijn. Dat zei demissionair minister De Jonge bij WNL op zondag. Politiek verslaggever Lars Geert denkt dat de jongen best zeker is over die datum. 1 september dus door een gesprek met het RIVM vanochtend. Daarbij heeft het RIVM aangegeven dat er voldoende leveringen en ook voorraad zal zijn in de komende maanden om iedereen boven de 18 die wil ook werkelijk te vaccineren. Er wordt nog overlegd of ook iedereen van tussen de 12 en 18 jaar geprikt gaat worden. Het was een onrustig nachtje op meerdere plekken in Duitsland. In Hamburg bijvoorbeeld beëindigde de politie een technofeest met zo'n 1500 mensen. De feestvierders gooiden met flessen en sloegen op de vlucht. En ook in Stuttgart werd gereld. Daar gingen zo'n 600 mensen op de vuist met de politie. Vijf agenten raakten gewond. En een Zwitserse motorcoureur van 19 die gisteren ten val kwam... tijdens een kwalificatie in Italië is overleden. De jongen ging hard onderuit en kreeg daarna ook nog de motoren van twee collega's tegen zich aan... Hij werd lang behandeld op de baan en daarna naar het ziekenhuis gevlogen. Maar daar konden ze hem dus ook niet meer redden. En BMX-liefhebbers in de omgeving van Reden, vlakbij Arnhem... hebben eindelijk een plek waar ze hun sport kunnen beoefenen. Dat was een idee van Mees van Negen. Tot dit weekend moest hij naar een skatebaan een stukje verderop. Maar zijn moeder wilde dat eigenlijk niet hebben... Dat hij dan een drukke weg moest oversteken. Dus ik ging met mijn opa een brief schrijven naar de burgemeester. En toen zeiden ze: Kom maar op het gemeentehuis. En toen heb ik mijn ideeën laten zien. Ja, en daar waren ze zo enthousiast over die ideeën dat ze ook echt zijn uitgevoerd. Dit weekend is de BMX-baan in Reden geopend.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 Na 22 is dit weekend dicht voor werkzaamheden. En als te merken op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, vielen bij Beverwijk Oost. 9 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Amstelveen bij knoppend Rotterpolderplein. 5 kilometer met een minuut of 10 vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hey,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 Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik le pido Ik de niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik se niet mi ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ik Ik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 de voz y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido a Dios le pido en mis ojos se despierten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 en zo is de zomer ook op de Zandvoortse radio begonnen. Met Juanet en Adios Lepido. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Media Park Tolweg 10a met Zandvoort op zondag. Een mooie zonnige dag. Nog steeds wel dat uh, koude noordenwindje, Dus je moet een beetje uit de wind zitten... om uh, heel erg uh, te kunnen genieten van het uh, lekkere weer uh, van vandaag. Maar verder ziet het er uh, lekker uit, Albert-Jan. Ja, goed, maar dat, dat, dat windje, dat is er wel, hoor. Ja, dat is er zeker wel. Maar goed, een heleboel men, uh, gasten die dit weekend overkomen... die zien die zon en die denken, gaan lekker in de zon. Maar dat windje, poeh. Dus ja. Maar goed, uh, korte broek, t-shirt, zonnebril, slippers... En uh, hup, in de, in de kou. Nou goed, in ieder geval, de zon is er weer. Ja, en uh, hopen dat hij uh, een poosje blijft. En dan kan je naar Zandvoort uh, of Scheveningen. Nou, jij vertelde gisteren al het verhaal uh, over uh, de Telegraaf. Ja. De vergelijking tussen Scheveningen en Zandvoort. Dus Scheveningen was eerst uh, ruk, om het zo maar even te zeggen, en later goed. Ja. En Zandvoort was eerst goed en later ruk. Ja, en... Dat was een beetje de, de strekking van het verhaal uit de Telegraaf. En uh, gisteren in de namiddag is er weer een eentje bijgekomen op geenstijl.nl. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Helemaal niet. Nee. Geef uh, Sandvoort maar aan de Duitsers behalve het circuit. Ja, klopt. Ja, <laughs> ja nee, wat dat betreft uh, we komen we er als Sandvoort uh, over het algemeen uh, niet goed af. Terwijl er toch wel goede initiatieven zijn op dit moment om die boulevard uh, ook weer aan te pakken en dergelijke. En uh, natuurlijk, het circuit heeft een facelift gehad. Dus er zijn wel goede ontwikkelingen, maar over het algemeen staan we er niet goed op. Ja, en dan laten ze die foto's van Zandvoort zien. In de regen, in de regen genomen, hele donkere dagen. Ja. En dan die gebouwen, die zien er niet uit. Nee. En dan gaan we naar het Koerhuis in Scheveningen. Een hele mooie zonnige dag, blauwe lucht op de achtergrond. Nog een beetje gefotoshopt, ja dan kunnen we het ook. En trouwens, moet... ik wil even in de herinnering brengen, de pier in Scheveningen. Ja. Hoe verwaarloosd was dat ding? Nou, en of. Jeetje. Dat was, ja, dat was een ramp. Maar goed, die is ook weer opgekalken vaten. Maar ik vind je die twee ongelijken niet moet vergelijken. Ik is een totaal andere, andere kustplaats dan, dan Zandvoort. En, en natuurlijk, daar is ook veel meer geld. Wij hebben natuurlijk ook wel geld, de gemeente. Maar daar kunnen ze veel meer geld uitgeven om de zaak te verfraaien. Dan, dan dat wij dat kunnen doen. En dat komt uit Den Haag? Den Haag, en, uh, uiteraard. En uh, ook uit Scheveringen zelf. Maar daar is natuurlijk ook een heleboel appartementen bij gebouwd. Maar ga daar maar op een zondag een keer over die boulevard lopen. En dan kom je ook van de ene frietent naar de andere frietent tegen. Hoor. En alleen maar trainingspakken, trouwens. En trainingspakken, ja. ja. Maar goed, het was in ieder geval geen positief artikel in de Telegraaf. En ook dat van geen stijl, dat was ook niet positief voor Zandvoort. Maar we komen er wel, we komen er wel. Zo is het. Goed, uh, we hadden het al over het weer. Blijft het zo of wordt het beter of wordt het minder? Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. En uh, de, ik kan u alvast verklappen dat de komende dagen er goed uitzien voor Zandvoort. We hebben natuurlijk om half vier de evenementenagenda. We hebben het over de zandsculpturen, de ode aan het Nederlandse uh, landschap... en nog een, een donatieactie, maar daarover tijdens de evenementenagenda meer om half vier dier van de week dit weekend is Nova. Nova zat in het dierentehuis. Was gereserveerd. Maar dat gereserveerd is er nu weer af. Want Nova is toch een aparte hond. En die heeft een aparte begeleiding nodig. Dus vandaag ook weer aandacht voor Nova. Uh, Zos Live. Iets over half vijf. Dat is de tijd voor uh, een artiest of een groep. In de periode dat er nog uh, publiek bij aanwezig mocht zijn. En welke het wordt. Dat, is een, uh, uh, dat uh, houden we even achter ons. En dat uh, merkt u dan ooit zo over half vijf. Het gedicht van de week is duidelijk. Want in het tweede uur hebben we natuurlijk Zandvoort uh, uh, uh, versus de regio. En dan gaan we de regio in met uh, uw lokale zender. En dan komen we ook in uh, Velsen. Want die, hebben, uh, ook, uh, die krijgen ook steeds meer problemen met vossen. Dat is wel een heel interessant artikel. En uh, ik had dat artikel, uh, dat was van NHTV. Dus dat krijgt u in het tweede uur. Maar ik dacht, dan doen we ook het gedicht van de week. Brengen we maar eens een keer een ode aan de Vos. In plaats van aan een hert. Maar goed, nu aan de Vos. Kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de week. Uiteraard de Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier Pit Report. Nou, momenteel is het voldoende sport. Uh, er wordt uh, uh, de MotoGP, dan heb ik het over de motoren. Die rijden momenteel op het, uh, in Italië op het circuit van Mugello. Die zijn om twee uur gestart. Dan uh, wordt er gegolfd in uh, Denemarken. En uh, de tussenstand op de dag vier is dat Luiten in de tussenstand tweede staat. Oh, niet maar, verkeerd. Maar goed, of u dat uh, kan volhouden, zeker u uh, kan bijblijven. Een slagen achterstand van de leider. Uh, ook daar kijken we met een oog af en toe voor u naar. En we kijken natuurlijk ook tijdens Pit Report vooruit op vanavond om half zes. Want dan begint de voorbeschouwing en daarna om kwart over zes de race. En dan heb ik natuurlijk over de Indy 500... Met uh, onze uh, Nederlandse deelnemer uh, VK, om het zo maar te zeggen. Van Kalmhout, want VK, zo heet hij daar. Uh, daar hebben we natuurlijk ook uh, een vooruitblik op. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Had je het uh, storm in het uh, glas water al gedaan? Uh, oh nee, dat, dat uh, gaan we straks ook nog eventjes over hebben. <coughs> daar gaan we straks ook even over hebben. Iets over half drie. Vrijdag was er natuurlijk al gehele consternatie in het dorp. Na aanleiding van een Facebookbericht van de VVD over het stoplicht dat de Zandvoort bij Rood Plus op slot gaat. En bij Groen mag je erin en bij Rood Plus mogen de Zandvoorters er ook niet meer in en dit en dat. Dus er is een geweldige stormloop geweest op Facebook. Daar, heeft er, daar hebben we een artikel over en we hebben ook de reacties van de burgervader over uh, die consternatie die naar aanleiding van die Facebook-berichten was ontstaan. Uh, dat allemaal in het tweede half uur van het eerste uur van Zandvoort op zondag. Ja, je ziet trouwens wel dat heel veel media het gewoon uh, overgenomen hebben. Ja. Het uh, bericht zoals het uh, in eerste instantie werd gepresenteerd op uh, Facebook. Zelfs hele grote media die daarbij uh, zaten. Ja, dus uh, ja, Facebook schijnt dan ook een algemeen uh, officieel uh, informatiekanaal uh, te zijn. Terwijl ik Facebook echt nog iets vind van... nou, als je iets leuks te melden hebt, dan meld je dat. Maar niet officieel, dus niet, geen officiële instanties. Nee, dat was Hives. Dat was Hives. Maar goed, daar, ik loop dus wat achter, begrijp ik. Nee, heel goed. Goed, uh, in ieder geval uh, vol programma deze zonnige zondag. Wel een beetje fris, maar uit de wind is het heerlijk vertoeven. Toch nog een graadje of 18 op zondagmiddag bij CFM. Een hele goede middag. We zijn al 30 jaar de lokale radio... En TV van uh, Zandvoorts in de directe regio. En we gaan nog wel eventjes door hoor, met muziek en informatie. En Chaka Khan, en I'm Every Woman. de jaren tachtig met zakken uh, gaan en I'm F.E. ZFM met een hoofdletter zet. Van zon, zee, Zandvoort en Zomeritz. Z -Z -Z en een lekkere gauwe ouwe nu. Hier op Zandvoort gingen we terug in de tijd met deze single van Clouds en Save Heerlijk weer vandaag, graadje of 18 op dit moment in Zandvoort en lekker zonnig. Dus geniet allemaal van het lekkere weer. En ondertussen brengen wij het nieuws uit Zandvoort in de regio. En Albert-Jan probeert het uiteraard weer in het kort te doen, maar of dat gaat lukken? Het wil de laatste tijd nogal eens uitlopen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad... waardoor de raadsleden een dag later verder moeten vergaderen om de agenda aan te kunnen afwerken. Maar afgelopen dinsdag was het dat geheel niet aan de orde. Al om kwart over tien s'avonds sloot voorzitter David Molenburg de vergadering. Wel voorspelde hij dat het in juni van een andere orde zal zijn... gezien de vele punten die al zijn doorgeagendeerd... en die allemaal voor op de agenda staan voor de laatste vergadering voor het zomerreces. Mijn advies is neem die dag daarna alvast uh, voor de zekerheid, uh, zet er een kruis door, want geheid dat dat twee dagen gaat duren. En een van die punten uh, dat die, uh, waarover gespraat gaat worden is uiteraard het proefvak op de boulevard Paulusloot in Zandvoort. Want dat geeft een mooi beeld hoe het er straks uh, in de praktijk uit kan komen te zien. Een proefvak is ook een goede manier om te zien of het plaatje van de tekentafel in de praktijk overeenkomen. En natuurlijk aanpassingen te doen als dat nodig is. Het ziet er mooi uit en dat hoor je, dat hoor je het meeste terug. Het ziet er dan ook nog, toch zijn er nogal wat zorgen over de geplande aanpassingen. Bijvoorbeeld over het helmgras, de vuilcontainers, handhaving op fietsen in tegengestelde richting en een apart fietspad of het verdwijnen van de afrastering. De hekjes die zo'n 100 jaar oud zijn en waar, wij, waar menig kind van ons uh, als kind heeft op gebalanceerd. Of die bankjes uh, weer verplaatst gaan worden, dat zal uh, een enquête uh, ter plaatse uitwijzen. Of dat de wens is van de gasten dan wel zandvoorters. Het archeologisch onderzoek voor de Waterkorenplein is afgerond. Het gebied kan worden vrijgegeven voor de ontwikkeling. Daardoor is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. U kunt dit plan tot en met dinsdag 29 juni aanstaande inzien. Het Watertorenplein en de Watertoren met omliggende grond in Zandvoort wordt ontwikkeld tot woningbouw. Volgens het huidige bestemmingsplan moet archeologisch onderzoek plaatsvinden voordat er gebouwd mag worden. Het archeologisch onderzoek is afgerond en het gebied kan worden vrijgegeven voor ontwikkeling. Daarvoor is het ontwerpwijzigingsplan Archeologie Watertorenplein Zandvoort opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Ruimtelijkeplannen Door de coronamaatregelen kunt u het wijzigingsplan niet in het gemeentehuis bekijken. Op verzoek kan u het ontwerpwijzigingsplan wel toegezonden krijgen. U kunt ook uh, schriftelijk of mondeling uw mening over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken... aan het college van burgemeesters en wethouders. Ga anders even naar de website van de gemeente voor meer informatie. Op zaterdag 5 juni opent het Zandvoort Museum een bijzondere expositie over Simon Jan de Paap, samengesteld door Karina Veren samen met Katrina Willem-Leon, Vanessa producent en filmmaker Ayla van Kessel en Geoloog de verhalen over Jaapje Vereeuwig in een vlotte film met ook komische momenten in een leerzaam formaat à la Klokhuis. De collecte voor de film is afgelopen vrijdag van start gegaan en duurt tot 5 juni. Elke euro is van harte welkom om het verhaal van Simon Paap te vertellen. En hoe u kan doneren, u hoort, u hoort dat allemaal tijdens de evenementenagenda. Of anders ga je alvast naar de website van de museum in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En het is uiteraard ook allemaal na te lezen op onze CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, de app, download hem dan nu... en dan hoor je de, het geluid van Zandvoort. En kan je ook de laatste nieuwtjes lezen uit Zandvoort en de regio. En nieuwe muziek nu op de zonnige zondagmiddag bij CFM. Shine Your Lights, de single van Econ, Master KG oh yeah, en David amen. Ketta. Drop, drop to be happy so you say I know your baby dry you great, but no one can take his place it's so dark a world so dense let your light shine from within no more hatred let love win I'm your family I'm your friend good to see you have you been may he bless you and your kin. No more feeling down. It's time to hit the town, town. Shine your light, shine, shine.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 What is, love, What is love, baby? Deze single van Heddaway deed het heel erg goed in de Zon voor In de jaren negentig, daar hebben we het dan over met Heddaway en What is Love. Ja, ook bij de Oosterburen was dit een enorm populaire plaats. Het is inmiddels half drie geweest, dat betekent... we gaan het even hebben over het weerbericht. Zonnebril op, korte broek aan. Nee hè? Uh, kan wel, als je uit de wind zit, kan het. De dag begon met lage bewolking in het noorden en het westen van het land. Geleidelijk loste deze bewolking op. Wat rest is een zonnige middag met enkele vriendelijke stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 15 graden op de Wadden. Tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En komende nacht kan het zeer lokaal mist ontstaan bij minima rond de 6 graden. De komende dagen houdt het vrij zonnige en warme weer aan met de hoogste temperaturen in het zuiden. Kijken we even naar de dinsdag. Het is zonnig en warm. In het zuidoostelijke helft kan het zomers worden met ruim 25 graden. In het noorden en westen wordt het 21 tot 24 graden. De wind waait uit het oosten en is veelal matig van kracht. Woensdag iets meer wolken. Op woensdag zijn er iets meer wolken dan morgen en dinsdag. Maar blijft het waarschijnlijk overal nog droog. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot regionaal 26 graden in het zuidoosten. Maar een donderdag het blijft het vrij warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Er is een mix van wolken, zon en enkele buien. Mogelijk komt het regionaal tot stevige onweersbuien. Vooral in het zuidelijke provincies. Tot slot de vrijdag. Er is kans op een onweersbui of een bui. Maar er zijn ook droge perioden met zon. De meeste en de zwaarste buien lijken in de avond bestemd voor het zuiden en zuidwesten van het land. Het wordt zo'n 18 graden langs de noord, eh, noordkust. ...tot 25 graden in het zuiden. En wat betekent dat expliciet voor Zandvoort? Het blijft vandaag zonnig en droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden Celsius. En is de wind matig windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 graden. En de komende dagen wordt het geleidelijk minder zonnig... ...en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. Het is 21 graden Celsius overdag... ...en de temperatuur s'nachts stijgt tot 14 graden. De wind waait uit het oosten en is matig windkracht 3. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 18 graden. Dat was het weer. Zie het voor. En bij dat prachtige weer waar Albert-Jannes het net over had, hoort ook lekkere zonnige zomerse muziek op de Zandvoortse Radio. Het Geluid van Zandvoort, we zijn er 24 uur per dag met David Leroy. En uh, dit is de uh, California Girls. Yeah. De, de California Girls. Zodra uh, David Molenburg uh, over dat storm in uh, glas water uh, valt. Nee? Oké, okay, dan gaan we wat anders doen. Ik ben heel benieuwd. I'm saying De single van de police en Message in the Bottle. Uh, we gaan het hebben over het verhaal wat heel veel consternatie veroorzaakte op Facebook, Albert-Jan. Ja, of dat nou uh, je, je kan je gedachten wel hebben over de over het invloed van social media. Dat uh, valt deze ook wel onder. Uh, de kop is in ieder geval storm in een glas water, want uh, in Zandvoort is afgelopen vrijdag rumoer ontstaan, rumoer ontstaan, nadat het college nieuwe calamiteitsplannen bekend maakte. Dat zijn draaiboeken voor bijvoorbeeld een grote brand of een ernstige ongelukken. In het zwaarste scenario is het mogelijk dat het dorp korte tijd wordt afgesloten voor iedereen. En daarover stond, ontstond afgelopen vrijdag rumoer bij de VVD en inwoners, ten onrechte al dus de gemeente. Toen de VVD de plannen las, kwamen er allerlei vragen op. En daarom plaatste zij het op Facebook. Er kwamen veel reacties op het nieuws over de eventuele afsluiting van het dorp bij een uiterste calamiteit. Zo was er bijvoorbeeld vorig jaar uh, zomer te druk. Veel mensen trokken op uitrichting het strand in Zandvoort. Automobilisten werden teruggestuurd. Zoals de VVD de plannen interpreteert... zou in zo'n scenario in de toekomst ook Zandvoorters dus het dorp niet meer in of uit kunnen. We hebben vorig jaar gezien dat mensen vanaf de afzetting naar huis moesten lopen... en dat willen we echt niet, aldus Martijn Hendricks van de VVD. Toen wij zagen dat er geen onderscheid gemaakt wordt... in de plannen tussen Zandvoorters en andere mensen dachten wij uh, van als je toch aan het voorbereiden bent... geef auto's uit Zandvoort dan een sticker. Bijvoorbeeld, uh, maar uh, volgens de woordvoerder van de gemeente... klopt de, die interpretatie niet en is dit uiterste scenario... door de partij uit zijn verband gerukt. Het is absoluut onzin dat het dorp vaak afgesloten zou worden... al dus de woordvoerder. Dit is echt een storm in een glas water. We hebben scenario's van groen tot diep rood... en het wordt pas korte tijd afgesloten bij een uiterst rampscenario. Dat is volgens hem niet anders dan in andere jaren... en er gebeurt er bijna nooit zoiets. We hebben deze plannen juist gemaakt... voor de bereikbaarheid en doorstroming van het dorp. We hebben bekeken uh, hoe, de, hoe te reageren bij drukte... wanneer we extra verkeersregelaars inzetten... en meer dan dat soort maatregelen. Juist om het dorp open te houden. Nou, en tijdens ons programma op de zaterdagmorgen... tijdens Goedemorgen Zandvoort... Eh, reageerde daarop ook onze burgemeester... in een gesprek met de presentator Ger van Kuik. Aan de lijn hebben we onze burgemeester, als het goed is. Ja, dat klopt. klopt. Bedankt dat u even op zo'n korte termijn... even mee wil werken aan ons programma. Uh, ik had gisteravond via mijn vriendin... Uh, alle ophef meegekregen op Facebook... over de bereikbaarheid van Zandvoort... En naar aanleiding van een persbericht of een bericht van de VVD. En ik vroeg mij al uh, direct af, klopt dat wel? Ik heb contact gezocht met Walter Sands. En uh, die heeft de contact met u gezocht, denk ik. En het verhaal ligt iets wat genuanceerder heb ik begrepen. Um, ja, zeker. Um, ja, ik kan even kort uitleggen wat, uh, wat wij uh, naar de gemeenteraad hebben gestuurd... We hebben natuurlijk zeker na aanleiding van vorig jaar um, heel veel um, geleerd over de beheersbaarheid van de, van de drukte in Zandvoort. Omdat het natuurlijk een stuk drukker was als gevolg van corona. Uh, de lessen die we daaruit geleerd hebben, die hebben wij vastgelegd in een aantal scenario's om um, de, ja, echt die, die drukte beheersbaar deur te houden. Het, uiteraard uh, is het op gewoon zonnige dagen vol in de richting van Zandvoort. Dat hebben we uitgewerkt in een aantal scenario's die er met name heel erg op gericht zijn om via informatievoorstrekking mensen op de hoogte te stellen hoe druk het naar en in Zandvoort is. Um, die scenario's dat zijn scenario groen, oranje en rood um, die er juist op gericht zijn ter voorkoming van het feit dat we fysieke maatregelen moeten nemen om um, uh, Zandvoort net als vorig jaar een paar keer uh, af te sluiten omdat we dat uh, absoluut niet willen. A, uh, omdat ja, dat het gewoon ongewenst is voor de bezoekers. Ja. B, dat ook waar je ongewenste neveneffecten uh, uh, met zich meebrengt. Dus dat is juist het doel van die scenario's. Wat wij in dat stuk wel gezet hebben, is dat er um, in, uh, uh, ja, in het geval van echte calamiteiten. dan we buiten dit scenario rekening mee houden. met het feit dat het voor kan komen um, dat je misschien een de boel wel moet afsluiten. Dat is eigenlijk scenario en... Rood Plus. Ja, en dat valt dus even, want we gaan ervan uit dat dat uh, nooit en niet nooit nee. zal zijn. Maar stel, ik geef even het voorbeeld dat er bijvoorbeeld op de Zeeweg een ongeluk gebeurt, ja. waardoor de boel daar vast en de hulpdiensten er niet door kunnen, ja, dan kan het er uh, uh, ertoe leiden dat je wel even de boel moet, uh, moet afsluiten. Maar uh, natuurlijk gewoon niet in principe. En als het moet, dan alleen zo kort uh, mogelijk. Maar ja. als dat... De scenario's die wij juist hebben opgesteld zijn erop gericht... om via informatieverstrekking de, uh, uh, ja, de, de bezoekers zo goed mogelijk te informeren... van nou, als je naar Zandvoort komt, heb je rekening te houden met ongeveer die reistijd... Ja. en met uh, uh, die parkeermogelijkheid. En over scenario Rood Plus ging iedereen gisteravond uh, over de Rooien? Nou ja, kijk, uh, ik vind het allemaal prima. Uh, we hebben een, een stuk geschreven waarin we die scenario's hebben beschreven... We hebben daarin gezet een, een, een calamiteitenscenario waarbij we zeggen van nee, dat is um, uh, uitsluitend en alleen een escalatiescenario. Um, uh, en dat doen we ja, dat, dat, dat echt alleen maar in een hele uitzonderlijke noodgevallen. Ja, laten we hopen dat het nooit gebeurt. Daar ga ik niet vanuit. om daar nu van uit te gaan en dat op Facebook, want er, er, er kwam een, een stortvloed aan commentaren en negatieve opmerkingen. Dat klopt, ja, uh, weet je, iedereen mag, mag ja. dingen opschrijven en framen als hij wil. Ik, geef, ik leg even uit hoe het ja. zit en hoe het werkelijk is. Um, en ja, goed, iedereen kan daar zijn eigen verhaal van maken. Ja. Maar ja, nou. het zoals ik net ontschreven is het. Ik ben in ieder geval blij om te horen en te weten dat het niet zo extreem is als er gisteren werd voorgesteld. Uh, en dat, dat dacht ik, eigenlijk ook. ik kon me ook niet voorstellen dat we Zandvoort helemaal zouden afsluiten in bepaalde situaties. Er moet echt plakken zijn van een nood, uh, ongelukken, nou, noem maar op. En dat is niet het geval. We kunnen dit weekend gewoon naar Zandvoort komen. Uh, iedereen is hartelijk welkom. Het is prachtig weer. En, uh, Zeker. Uh, uh, ik, ik, ik ben dol op mooi weer. En dat is wat mij betreft fijner dan een storm in een groot water. Ja. Nou, en dat was het even. En dat wilde ik toch even wegnemen. Ik hoop dat de mensen zijn die geluisterd hebben. Die nu uh, beseffen dat er toch iets anders ligt dan aanvankelijk werd voorgesteld. Bedankt dat u op zo'n korte termijn even commentaar wilde geven bij ons. En dat was het uh, interview van uh, gistermorgen met uh, burgemeester David uh, Molenburg. En uiteraard ook door de diverse media weer uh, opgepakt. Het storm in het uh, glas water, uh, verhaal, uh, Albert Jan, over het uh, afsluiten van Zandvoorts. Ja, klopt, maar het gaat, het gaat... We eens kijken hoe dat dan ook in één keer een... Dat is net een vlek, vlek, vlek uh, olie op het water. Dus zo, zo snel ging dat. En iedereen gelijk zijn mening, social media vol, dit en dat. En dan krijg je tekst en uitleg, van, eerst via de woordvoerder van de gemeente en dan... Ik bedoel, lees, eerst goed lezen en dan een nachtje slapen... en dan de volgende dag kijken hoe, of het echt zo is. Ja, want die geen stijl waar we het uh, aan het begin van het programma ja. over hadden... Ja, die hebben dat ook nog uh, aangehaald... dat uh, de ook niet meer welkom zijn in hun uh, eigen dorp. Ja, nou dat bedoel ik. Dat is niet ja. gevaar. De burgemeester zegt dat goed. Iedereen mag zeggen wat hij denkt in dit land, want we zijn in democratie. Maar of ze het allemaal bij het rechte eind hebben, dat kan je af en toe als tussen aanhalingstekens zetten. Zo is het nou 18 graden op deze zondagmiddag. <laughs> <laughs> Welkom bij CFM. I've been dreaming. Friendly faces I've got. Just imagine people like brengt de CFM de zomer bij je thuis op deze zondagmiddag. De zonnetjes lekker een graadje of 18. Die noordwind is wel nog een beetje frisjes. Maar goed, wat dat we het er even mee doen, hè? de hoorde, vlajaars, We hadden het net even over een radiotherm, ICE. En uh, toen uh, zei Albert-Jan, is het niet ACI? Weet je, dat is een boekenclub geweest. Ja, de ACI op. is een boekenclub geweest. Ik realiseer me dat nu ook. Ja, ja, ja. oké. Okay, nou, bij deze recht gezet, we gaan nog even de biep in. Ja, zeker. Goed bericht even. Uh, want uh, in de lijn met uh, uh, andere versoepelingen is nu ook de bibliotheek weer geopend. Voorlopig als zogeheten doorstroomlocatie. Wat betekent dat bezoekers welkom zijn om boeken en andere materialen te lenen, CQ in te leveren. Eenmaal binnen blijven wel de standaard coronamaatregelen van kracht. Zoals handen ontsmetten, afstand houden en een mondkapje dragen. Op die manier kan iedereen de bibliotheek veilig bezoeken en kunnen medewerkers veilig hun werk doen. De nieuwe openingstijden zijn ook verruimd. Bibliotheek Zandvoort is van maandag tot en met vrijdag van 10 uur... S ...morgens tot half 6 avonds geopend... ...en op zaterdag van 10 tot 2 uur. Ook is het lenen van materialen nog even boetevrij. Neem dus rustig de tijd om je boeken in te leveren. Mooi bericht van onze eigen Zandvoortse bibliotheek. En wij gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. Daarna nog 2 uur lang Zandvoort op zondag. En met het mooie weer is het gewoon extra leuk om radio te maken. Vanuit de leukste badplaats van Sanford. Veel leuker dan scheveningen, joh. Echt, veel leuker. Telegraaf, wat zeuren ze nou echt gewoon? Wij gaan voor Sanford met de Breakfast Club.